5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Opnieuw crisisoverleg in Oekraïne. Nog steeds wantoestanden in kledingfabrieken Bangladesh. En doden bij rellen in Cairo. Het weer komende uren vanuit het westen. Regen met kans op onweer en vooral aan zee vanavond zware windstoten. Er waait een harde tot stormachtige noordwester. en Het wordt 4 tot 7 graden. In het noordoosten valt sneeuw en natte sneeuw. Daar schommelt de temperatuur tussen min 1 en plus 3. In de loop van de nacht wordt het rustiger en vrijwel droog. Morgen zon, ook vrijwel overal droog. In de namiddag en avond opnieuw regen. En in het noorden en oosten sneeuw en natte sneeuw. Ze staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar in Kiev. De Oekraïnse regering en de oppositie. Welkom bij berichten dat de partijen vanmiddag opnieuw in overleg zijn gegaan. Correspondent David-Jan Godfran in Kiev. David-Jan, gesprekken leveren tot nu toe weinig op. Wat zijn jouw verwachtingen van dit overleg? Ik denk ik dat het vandaag ook weer niet zo heel erg veel gaat, uh, gaat opleveren. Afgelopen week heeft uh, president Janukovic een paar toezeg uh, toezeggingen gedaan. Het ging over terugdraaien van de uh, antidemonstratiewetgeving. en de vrijlating van wat uh, uh, van uh, gevangenen. die uh, de afgelopen week zijn gearresteerd. Maar daar heeft de oppositie geen genoegen meegenomen, Dat vonden ze veel te weinig. Dus ik denk eerlijk gezegd dat er uh, vandaag ook uh, weinig zal uitkomen. Ja, de oppositie wil dat Janukovic opstapt. Dat wordt weer de inzet van dit nieuwe overleg, denk je? Dat zal de oppositie in ieder geval eisen. Maar Jan Provis die, die denkt daar al, uh, in ieder geval al of toch niet aan. Die uh, zit nu uh, die twee maanden dat die demonstraties aan de gang zijn. Maar zijn eigen gevoel stevig in het zadel, heeft op steun van de uh, regering en parlement. Hij zal voorlopig de tijd niet aan maarten geven, verwacht ik. Hoe is het op straat in Kiev? Sorry, ik verstoond je niet. Hoe is het op straat in Kiev, in Kiev vandaag? Uh, het is. Behoorlijk druk. Uh, veel drukker dan gisteren. Dat is iets, natuurlijk niet zo gek, want het is zaterdag. Er dus zijn veel mensen uh, vrij. Maar verder is de sfeer nog een beetje als de, als de afgelopen dagen heel gespannen. Er wordt gevochten tussen uh, politie en, uh, en, en mensen op de barricades. Althans, er worden molotovcocktails gegooid. Uh, er worden stokken en stenen gegooid. En de politie antwoordt daar, daar, daar dan weer op met uh, rubberkogels en traagas. Nou, dat is het beeld een beetje van de afgelopen dagen. Het klinkt zo wat uh, gewoon. Uh, gewoon is dat natuurlijk niet Maar het is uh, in ieder geval heel gespannen ja, Het lijkt een uitzichtloos conflict Wat is een mogelijke oplossing denk je? Dat het een mogelijke oplossing zou zijn als, uh, als allebei de partijen water bij de wijn zouden doen in hun eisen en verwachtingen. Maar dat zit er gewoon uh, voorlopig niet in. Kijk, die, uh, je zei het al, de oppositie die wil dat uh, president Janukovic af, aftreedt. Niet meer en niet minder. Dat zal hij voorlopig niet gaan doen. En uh, Janukovic vindt dat die, uh, dat die bezettingen en uh, barricades opgeheven moeten worden. En dat doet uh, de oppositie niet, want dan zijn ze bang dat ze meteen een hele machtspositie kwijt zijn. Dus ik zie daar voorlopig geen... Uh, en verandering inkomen. Uh, een oplos, mogelijke oplossing zou natuurlijk kunnen zijn dat Janekorisch de politie er echt in hele grote aantallen op afstuurt. Maar dan uh, ontstaat er een spiraal van geweld die waarschijnlijk niet meer te stoppen is. David Jan Gold van Kiev, dankjewel. Nog steeds is er veel mis in kledingfabrieken in Bangladesh, ondanks afspraken om de werkomstandigheden te verbeteren. Veel werk wordt namelijk uitbesteed aan onderaannemers. Controles zijn daardoor bijna onmogelijk, dat zeggen de vakbonden in Bangladesh. De schone klerencampagne zet zich in voor de verbetering van de werkomstandigheden in de industrie daar. Ineke Zelderust van de schone klerencampagne. Goedemiddag. Ja, er zijn afspraken, maar die zijn kennelijk niet voldoende. Uh, nou, de afspraken die gemaakt zijn onder dat uh, veiligheidsakkoord... zijn op zich helder dat alle onderaannemers ook wel degelijk geïnspecteerd moeten worden. Maar dat lukt niet? En nee, wat er dus gezegd is, is dat de bedrijven die mede ondertekend hebben, moeten een lijst inleveren. Daar waar er bijvoorbeeld sprake is van uitbestelling zonder toestemming, staan die bedrijven op dit moment dus nog niet op die lijst. Het is wel degelijk zo dat de afspraken ook voorzien, in het moment dat vakbondenlokalen, die dus ook mede partner zijn in het akkoord, als die een klacht indienen, worden ze toegevoegd. De verwachting is, op dit moment staan er op de lijst meer dan 1500 toeleveranciers... dat die tussen nu en augustus allemaal geïnspecteerd zullen worden. En wij zullen het akkoord ook zeker aan de afspraak houden... dat die toeleveranciers die bezocht zijn door de NOS... als die inderdaad produceren voor bedrijven die het akkoord ondertekend hebben... zoals Tommy Hilfiker, dat het akkoord daar dan ook wel degelijk een inspectie moet doorvoeren... en moet zorgen dat er noodzakelijke verbeteringen plaatsvinden. Ja, de vakbonden zijn bezocht, u klinkt eigenlijk optimistisch. Ik denk de bezorgdheid is terecht dat het een enorm karwei is... om niet alleen alle bedrijven die op dit moment op de lijst staan... maar ook nog alles wat zich daaronder verschuilt te inspecteren. Ik denk mijn optimisme is omdat de afspraken bindend zijn en hard en helder zijn. En we er dus vanuit kunnen gaan dat dat in, het komende, uh, in de komende tien tot twaalf maanden... ook echt wel gaat lukken, want de middelen zijn er ook. Maar ik snap vanuit de vakbonden lokaal, die, die zelf ook mede getekend hebben... er zijn heel vaak beloftes gedaan die niet zijn nagekomen. Het is in die zin moeilijk om nu dat ook echt te geloven. En het is van belang dat er ook publiek druk blijft. Om, en ja, het publiek uh, het oog zeg maar, van de wereld hierop gericht blijft. En ook hebben nog steeds niet alle bedrijven het akkoord ondertekend. Bijvoorbeeld Timberland, die, naar nou, ik begrijp ook in de uitzending naar voren komt. Hebben niet ondertekend. En daar kunnen we dus er niet van uitgaan dat diezelfde afspraak geldt. gezelde rust van de Schone Klerencampagne. Dank u wel voor deze toelichting. Ja, dank je wel. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Agnes Jongerius, de voormalig voorzitter van de FNV... wilde niet de lijsttrekker worden van de PvdA... bij de komende Europese verkiezingen. Dat zei ze in het programma Troskamerbreed Breed vandaag op Radio 1. Jongerius staat nu tweede achter Paul Tang. Jongerius voerde vanaf de zomer gesprekken over haar kandidatuur. Ze vindt dat ze te weinig ervaring heeft voor de eerste plaats. Ik heb ervaring met de politiek, maar geen ervaring in de politiek. Mm -hmm. En dat is toch... Hè?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 Die verhoging ging in per 1 januari. Volgens CDA-leid Buma zijn veel pomphouders... nu al in grote problemen gekomen. Sommige van hen zouden tot 50% omzetverlies hebben... omdat automobilisten over de grens gaan tanken en boodschappen doen. staats Wekers wil de accijnsverhoging in mei evalueren. Bij rellen in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn vier doden gevallen. Dat meldde bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Volgens getuigen gebruikte de politie traangas... en schoten agenten met scherp in de lucht. In Cairo wordt gedemonstreerd tegen de regering... Het is vandaag drie jaar geleden dat de revolutie tegen het bewind van Hosni Mubarak begon. De hoofdpunten van deze uitzending opnieuw crisisoverleg in Oekraïne. De vooruitzichten zijn niet gunstig. Nog steeds wantoestanden in kledingfabrieken Bangladesh. En rellen bij doden in Cairo. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zo dadelijk NOS langs de lijn.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 Langs de lijn Sportforum Met Robert Meder ja, Goedemiddag, welkom bij het Sportforum van NOS Langs de Lijn Tot 6 uur gaan we de afgelopen sportweek doornemen We doen dat uh, vanmiddag met thuislegers van Voetbal uh, International Voetbalverslaggever Jeroen Elsoff van de NOS En voormalig toptenniser en tegenwoordig coach Michiel Schapers Heren, goedemiddag, welkom uh, Jeroen, eerste keer geloof ik? Zeker, trek je er wel doorheen, maak je geen zorgen ik ga er vanuit. Ik wil met uh, Michiel uh, beginnen. Uh, Michiel, ook voor jou welkom. Mag ik bij jou een moment van de week? Ja, voor mij was dat uh, de halverwege de eerste helft tussen uh, Ajax en Feyenoord. Feyenoord staat 1-0 voor. Heeft heel veel momenten om, uh, om in de aanval te gaan. En Ajax eigenlijk al een soort uh, genadeklap toe te brengen. Maar gaan dan verzanden in uh, tikkie terug. Nou, daar kan ik me vreselijk aan ergeren. En uh, ik vond dat het Feyenoord aan moed ontbrak. En... Uh, ja, dat vond ik wel heel erg als hoor. Ja, precies. Uh, dat wou ik even bijzeggen dat jij inderdaad een Feyenoord-hart uh, hebt... maar dat heb je nu zelf al gezegd. Jeroen Elsoff, volledig neutraal. Wat is jouw moment van de week? Voor mij is dat het afhaken van Falcao voor uh, het wereldkampioenschap voetbal. De spits van Colombia, die zijn kruisband heeft gescheurd deze week... is echt de smaakmaker van uh, Colombia. Spits van uh, Monaco in het verleden van Atletico Madrid. En in een, uh, een onbeduidend bekerpotje eigenlijk krijgt hij uh, ja, een, een, een schop en is het uh, voorbij... Het goede nieuws is dat vanmorgen na de operatie... zijn arts nu heeft gezegd dat er nog 50% kans is dat hij het WK misschien haalt. Maar het zou... Uh, en we missen er al een paar. Ibrahimovic, Walcott, ook al geblesseerd. Maar Falcao is echt de aanvoerder van Colombia. De hoop van Colombia. Als die er niet bij zou zijn, zou dat een enorm gemist zijn. Maar Jeroen, die artsen, die moeten we arresteren. Want die gaat de jongen gek maken. Nou ja, ik zal je zeggen, Thijs... En ik ben het was de stem van Thijs Leger. Ik ben uit, uit eigen ervaring een klein beetje kruisbanddeskundige. Want, uh, nou ja, jij ook, zeg je... Ik heb een, Mijn arts, uh, die ook arts is van AZ, die zegt zes maanden kan mogelijk zijn. Hij was met Martens bijna zover totdat hij last kreeg van andere dingen. Mm -hmm. Maar als de, de, de voorwaarden allemaal uh, juist zijn, het zit allemaal mee, dan zou je het kunnen halen. Maar 50% lijkt me... Uh, wat te veel van het goede. Inderdaad. Ook, uh, bij deze Thijs Legers, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uh, jouw moment van de week? Ja, ik heb gisteren een persconferentie bijgewoond van Philip Cocu. Uh, die is er iedere vrijdag, dan kijkt hij vooruit op het, uh, op het weekend op de maar wedstrijd. PSV-watcher. Ja, inderdaad. Dus daar ben ik uh, eigenlijk altijd wel bij. En ik heb gisteren Filippo Cu, de dus trainer van een club... Uh, met een begroting van 60 miljoen, dat is de hoogste van Nederland... horen zeggen dat hij met PSV voor Europees voetbal gaat... en dat hem eigenlijk niet uitmaakt welk ticket dat is. Dus Dat betekent dat hij ook uh, tevreden is als PSV achtste wordt. Dus ik ben bang dat er voor de PSV-supports... nog heel wat leed te wachten staat dit seizoen. Goed, zo meteen komt PSV ongetwijfeld nog aan bod. Laten we beginnen met de uh, Australian Open, uh, de vrouwenfinale. Die werd gewonnen door uh, Nali. De Chinese was uh, met 7-6 en 6-0 te sterk voor de Slovaakse Dimeka uh, Tjibulkova. Het is voor Li de tweede keer dat ze een Grand Slam toernooi op haar naam schrijft. In 2011 was ze de beste op Roland Garros. Uh, Roland Garros zeggen wij dan Marcella Mesker. Je hebt de finale gezien. Goedemiddag. Ja, hi. Was het boeiend? Nou, het was vooral spannend... En met name die eerste set, die duurde 70 minuten. Nou, dat is lang voor een set. Het was ook een tiebreak set. Um, begon heel zenuwachtig, vooral natuurlijk van Sibyl Kova. Haar eerste Grand Slam finale. En uh, Nali, ja, toch met druk als favoriet. Weliswaar uh, de vierde keer dat ze in een finale van een Grand Slam stond. Drie keer uh, nu in Melbourne. Maar voor het eerst als favoriete Ja, dan um, is dat toch anders spelen. En dat merkte je in die eerste set. Het was een opluchting toen ze die set had gewonnen... En toen begon ze eigenlijk pas goed te spelen. En toen werd het ook 6-0 in de tweede set. Dus het was meer spannend dan goed. Ja, maar wel een terechte winnares dus. Lee. Ja, ja, ja. absoluut. Draait al jaren mee aan de top. Ja, zeker. Ja, ja. Um, Michiel Schapers, uh, jij hebt het ook uh, gezien uh, vanochtend. Uh, mag ik aannemen als uh, tennisliefhebber. Uh, Vind jij het goed voor tennis dat de Chinezen wint? Ja, ik kijk uh, niet zozeer naar of iemand uit China komt of uit uh, Slowakije. Nou, voor de ontwikkeling van het tennis kan ik me voorstellen dat het voor China <coughs> nou, een voorbeeld er is, is. Er is al een tijd sprake van dat de Chinese dames goed meedoen aan de top. Uh, bij de heren is dat nog niet het geval, maar zitten er wel een aantal aan te komen... die blijkbaar uh, wel wat kunnen. Alleen ja, uh, wat mij opvalt als ik naar zo'n finale kijk... zijn dit dan de beste speelsters van het toernooi? Uh, Sibokova ken ik al vanaf over achttiende. Nou, dat is eentje die heel hard kan rennen en veel ballen kan terugspelen. Uh, maar ja, dat die finale van een Grand Slam haalt... Ja, dat vind ik toch wel ongelooflijk. Marcella, wat vind jij ervan? Nou ja, ze heeft wel van Sharapova gewonnen en van Radwanska. En we zagen ook op Wimbledon vorig jaar hoe Bartoli daar won. Toch ook vrij verrassend. Terwijl Serena Williams eigenlijk als Williams goed speelt... als ze nergens last van heeft, ja, dan is zij gewoon uh, uh, veruit de beste. En eigenlijk kan Serena Williams alleen zichzelf verslaan... als ze mentaal in de war raakt. Dat wil nog wel eens gebeuren als ze een keer een paniek aanval heeft. Zoals bijvoorbeeld tegen Lissiki op Wimbledon. Maar ook dit toernooi was ze toch niet fit. Had ze een blessure aan de rug. Ze sprak er niet veel, maar ze was niet fit. speelde onder de kunnen. Want ja, anders is het toch Serena Williams. Maar de Chinese, Nali, um, die doet toch al jaren mee met die Grand Slam US Open. Ook halve finale. Um, staat niet voor niets uh, voor de derde keer uh, in die Australian Open finale. Dus daar verwacht je het natuurlijk wel van dat ze ver komt. Nou, Michiel? Ja, goed, ik, ik kijk er wat anders naar. Ik kijk naar het hele plaatje. En als ik naar dat dames damestoernooi kijk... dan valt mij op gewoon dat het uitblinkt in matigheid. Ik, ik zie geen nieuwe spelers waar je zegt... goh, daar zit ik nou op te wachten. Dat zijn uh, mensen die, uh, ja, die, die, die echt uh, inspirerend tennis laten zien. Het is heel veel van hetzelfde. Heel veel baseline spel. heel veel dezelfde patronen... en eigenlijk weinig verrassende dingen. En dan is het inderdaad logisch dat een speelster als Williams dat nog steeds domineert. Ja. En daar zouden ze toch eens zich achter de oren moeten krabben... van, uh, goh, uh, is het niet eens tijd om... Uh met wat, wat nieuws te komen. Met wat, wat, wat aantrekkelijk uh, spel. Uh, ja, maar dat heb je gezien, uh, Michiel. Uh, finale 19-jarige Canadees Bouchard. Als ja. er iemand goed is en die veel meer kan... dan alleen maar dat eenzijdige tennis... dan is het Eugenie Bouchard. Die gaat echt Grand Slams winnen. Dan heb je een Bensic, 16 jaar. Het is een uh, type Martina Hingis. Wordt notabene ook nog door haar moeder gecoacht. Hebben we dat ook goed zien doen. We hebben in Amerika Madison Keys. Uh, een speelster die eindelijk... Ook eens een keer een goede service heeft. Hè? En, en, en een goede spin service heeft. En, en, die, en die bal keihard kan knallen. Dus net als Williams, maar veel meer in de mars heeft. Ja, dus, dus die nieuwe generatie, die meisjes komen er echt aan. En die hebben we ook in dit toernooi gezien. Dus wat dat betreft ben ik het niet helemaal met je eens. Maar ik geloof dat het bij Michiel eigenlijk meer om het speltype uh, gaat. En niet zozeer om de persoon die erachter zit. Vertaal ik dat goed? Ja, uh, precies. Ik, uh, ik vind het veel van hetzelfde. Ik ben het met Marcella eens dat er wat lichtpuntjes zijn. Maar alleen al. Het feit dat Marcella dus, uh, die lichtpuntjes op die manier beschrijft... geeft aan dat het echt lichtpuntjes zijn. Ja, en Natuurlijk uh, zit er een aantal spelers aan te komen. Benzic heb ik in de zomer ook zien spelen. Maar ja, Marcella, het is toch veel van hetzelfde. En zo nu en dan zie je dan inderdaad uh, dat iemand een behoorlijke slag heeft. Maar jij, jij noemt het al, die toch een behoorlijke service heeft. Laten we wel wezen. Ja. Uh, uh, als dat dan al genoeg is, het is... Ik vind het jammer dat het uh, toch allemaal vrij eenzijdig is. Tot slot, uh, Marcella. Ja, nou ja dat, dat, dat ben ik uh, al, al jaren eigenlijk eens. Want het is eenzijdig, het, het hardhitting. Maar ik zie duidelijke verandering komen. Want dan zijn er nog meer een, een Haleb. Nou, een Roemeense, die is ook 21 jaar. En die kan echt wel wat. En Radwanska, ja, daar hebben een hoop mensen altijd veel over te zeggen. Maar ik kijk graag naar haar. Zij heeft niet die power. Maar zij kan wat met een bal. En achter ieder punt, daar zit een gedachte. En ze is slim, ze speelt strategisch. Alleen, ja, zij heeft geen service. Nou, oké. Okay, uh, de rest is gewoon heel erg goed van haar. Dus wat dat betreft zijn er inderdaad ook speelsters die wat anders kunnen. Maar het merendeel van de 128, ja dan kan je zeggen er zijn er 80, 90 die hetzelfde spelen. Wavrinka Nadal, morgen de finale van het mannen-enkelspel. De Zwitser was te sterk voor Wafrinka hebben we het over voor Berdy. Nadal schakelde rotje verder eruit. dat zullen heel veel mensen hebben gezien, de klassieker. Mag ik bij jou beginnen Marcel, denk je dat Wafrinka een kans heeft tegen Nadal? dat ze twaalf keer tegen elkaar gespeeld hebben... en dat twaalf keer uh, Nadal gewonnen heeft hè, tot nu toe. Ja, ik denk niet dat hij een kans heeft. Ja, je kan altijd zeggen, je hebt altijd een kans. Er kan wat gebeuren, maar als we naar de feiten kijken... twaalf keer tegen elkaar spelen, nog nooit een set winnen... Um, ik zie het echt niet gebeuren voor de Zwitser. Ook nog eens in zijn eerste grote finale. En... Um, ja, ik las toevallig in, in, in de persconferentie van hem... dat hij zei van ja, ik heb ook het probleem van de enkelhandige backhand. Zoals Federer dat heeft. Want degene die het best altijd spelen tegen Nadal... dat zijn de mannen met de dubbelhandige backhand. Een Djokovic en een Murray. Die kunnen uh, ja, die spin een beetje neutraliseren. Die voorhand cross spinbal van een Nadal. Maar met een enkelhandige backhand ben je daar in het nadeel. En hoe goed die backhand van Van ook is... Ja, dat wordt toch ook een pijnpunt. Ja, Michiel? Ja, dus uh... Op papier is het een kansloze missie voor uh, Wawrinka. Dat was je tegen Djokovic toch eigenlijk ook? Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik vond uh, Djokovic uh, ja, toch, toch af en toe echt steken laten vallen. Met name aan zijn voorhandkant. En dat zie je nou dus... al niet doen. En dat zie je bij Nadal helemaal niet gebeuren. Ik denk uh, dat Nadal echt kort met hem, met hem maakt. Dat is statistisch gezien uh, ja, ook al uh, zo als je naar de cijfers kijkt. Maar als je dan toch naar de cijfers kijkt... Uh, de, de, dan, dan zie je wel dat er een enorme progressie zit bij Favrinka. Ja, zeker. Waar, waar, ja. waar denk je dat het eindigt? Nou, goed, ik denk wel dat hij dicht tegen zijn plafond aan zit. Hij is nu verder voorbij hè, op de ranglijst. Hij is verder voorbij op de ranglijst. Maar hij zit wel dicht tegen zijn plafond aan, denk ik... gezien de manier waarop hij tennis. Alleen, het is, ik heb enorm respect voor hem. Het is een, een jongen die echt het maximale uit, uh, uit zijn mogelijkheden haalt. En het is een fantastische beloning uh, dat hij finale van een Grand Slam haalt. Ja. Marcella, uh, en jullie hebben allebei op hoog niveau uh, getennist. Hebben jullie wel eens zo'n blaren in je hand gehad? En... Mag ik bij Marcella dan beginnen? Nou, niet alleen uh, in je hand. Nee, dat, uh, nee dat, daar heeft bijna iedere tennisser last van. Dat is echt heel vervelend. Het ligt echt helemaal open in zijn hand. Dat, dat kan toch nou, niet binnen nee, twee daar dagen... Verkijk, daar verkijk je een beetje op. Want een hoop mensen denken dat dat rode plaatje... dat dat bloed is. Maar nee, daar gaat ook een spulletje op van die fysio. En dat is een rode kleur. Want als dat open vlees is... ja dan kan je niet tennissen. Dan kan je echt dat racket niet vasthouden. Dus oh. het is al aan het genezen. Alleen dat rood dat is dan zo'n ja, een, een, een drupje. Een soort jodium wat daar dan op gaat. Dus het, het is, is al aan het genezen. Uh, maar ja, het blijft daar natuurlijk toch uh, last, lastig kwetsbaar plekje. Ja. Michiel, heb jij het wel, het wel ja, het is vreselijk vervelend als je iets aan je handen hebt. Wat dat betreft is tennis een rotsport. Je hoeft maar een klein blaadje hier of daar te hebben of een kloofje. En uh, het gevoel is al heel anders. En uh, ja, ik heb enorm respect voor uh, Nadal... dat hij dus onder die omstandigheden zo kan presteren. En het is uh, wat dat betreft echt een uh, grootheid. Uh, wat vonden jullie van Roger Federer, Marcella, je toernooi? Ja, een opleving. Een beetje media-hype ook. Maar wel degelijk veel beter tennissend... dan we hem eigenlijk de laatste anderhalf jaar hebben gezien. Met name ook door de verandering van, van coach, van racket, zijn fitheid. Zijn backhand was beter, zijn tweede service was beter. Uh, maar dan toch ja, worden de pijnpunten blootgelegd tegen een nadal. Maar ja, hij won wel van Tsonga en van Murray en, en niet zo'n klein beetje ook. Dus uh, hij heeft wel weer een stap gemaakt, maar... We moeten hem nog niet afschrijven, ben je met, nee, dat, mo dat moet je nooit. Maar of die, of die ooit nog van Nadal gaat winnen. En zeker op het grote podium van een Grand Slam toernooi. Dat ja. denk ik niet. Ja. Nou, ik de mag ik even naar de voetbal, jongens? Want ik vraag me af of Jeroen en Thijs. Uh, Jeroen Els of Thijs Legers ook het tennis een beetje volgen. Nou, ik ging ervoor zitten. Uh, Vrijdagochtend. Denk ik net als velen. Voor de klassieker. Ik heb ook, ja, maar ik heb ook, uh, tel ben teleurgesteld afgehaakt. Uh, omdat. Bij zo'n klassieke hoopje op spanning, hoop je op een, op een lange, lange vijfzetter. En ja, het was natuurlijk overduidelijk snel gebeurd. Ja, Thijs, volg jij het of is het balletje te klein? Nee, ik, ik vind het heel erg leuk, maar het is niet zo dat ik er speciaal voor ga zitten. Ik ben meer uh, zelf van tennissen. Van doen, maar zeggen. Ja, van doen, ja, maar van doen inderdaad. Ja. Ja. Maar ik las wel dat uh, Federer had gezegd, volgens mij is hij 32, dat uh, zijn beste tennis nu nog voor hem ligt. Dat verbaasde me enigszins eerlijk gezegd. Michiel? Nou, wat mij verbaasde is dat hij van tevoren... enigszins mysterieus had aangekondigd dat hij een plannetje had bedacht. En dat plan heb ik dus niet gezien. Als, ik, als, ik, als je van Nadal in die vorm wil winnen... dan is er eigenlijk maar één manier voor, voor Federer. En dat is uh, gaan spelen en zeggen van... iedere rally is minder dan vier slagen. Dat betekent extreem aanvallend. En uh, dat ook voortdurend volhouden. Wat ook de gevolgen zijn. Want misschien verlies je dan ook... Maar er bestaat een kans dat je door zo aanvallend te spelen... en dan daar nog wat variatie aanbrengt... dat je Nadal toch ontregelt. Want dat haat hij als hij niet die rallies kan spelen. Nou, dat heb ik totaal niet gezien. Hm. En dan in de, in de tuinbrek van de eerste set was er een veelzeggend moment... dat hij dus drie punten verliest... omdat hij geforceerd met een, een, een back-end inside-out... naar Nadal zijn back probeert te komen. Nou, die fout maakt hij al jaren. Hm. Overigens uh, vond ik hem geweldig spelen, het hele toernooi, uh, Federer. En... Um, word ik ontzettend moe van al die discussies over... hij heeft zijn beste tijd gehad en dit en dat. De man houdt van tennis. Hij zit in tennis omdat hij enorm veel plezier eraan beleeft. Gun hem dat ook. En ga helemaal niet stilstaan bij allerlei dingen... of, of die zijn beste tijd gehad heeft. Gewoon genieten van hem. En ik denk werkelijk dat als hij zo doorgaat en zo doortraint... dat hij op Wimbledon een kans maakt. Ja, maar wat Jeroen zegt, dat als hij dat zelf zegt... dan snap ik de verbazing van Jeroen wel. dat hij zegt, ja, je bent 32... Nee, maar er is een enorme tendens in tennis in ieder geval... en misschien is dat in andere sporten, sommige sporten ook wel zo... dat de gemiddelde leeftijd omhoog aan het gaan is. He, dus uh, men heeft ontdekt dat je kan tot op veel hogere leeftijd goed presteren... en als je dus bepaalde uh, uh, maatregelen neemt. En ja, doet hij dat? Dat vraag ik. Dat heeft hij nu heel duidelijk gedaan. Hij heeft in de maand december kei en keihard getraind. Nou, dat was duidelijk terug te zien, want hij... Uh, hij heeft zo, tegen Tsonga en uh, Murray... heeft hij gewoon geweldig tennis laten zien. Alleen, ik was ook enigszins teleurgesteld... hoe hij het aanpakte tegen Nadal. Kijk, als hij tegen Nadal nou... Uh, als super aanvallend had gespeeld... En, en de hele tijd het net had opgezocht... en ook de, service, de tweede service van Nadal had proberen aan te vallen... Dan had ik gezegd, van kijk, hij zet die lijn nog door ook in die wedstrijd. Maar dat heeft hij niet echt gedaan. En gaan straks, gaan straks omstandigheden in de verschillende toernooien ook... omdat hij ouder wordt, een, een rol spelen? Want nu is het uh, bloedheet geweest, dat hele toernooi zwaar. Straks komt hij op Wimbledon terecht, andere omstandigheden. Ik ja, kan maar, me toch voorstellen dat dat ook mee, mee gaat spelen... naarmate je ouder wordt? Nou, zeg maar zeg je van, het maakt niet zoveel uit? Nou, het, het maakt steeds minder uit. Kijk... Uh, A, een oudere atleet, atleet in deze tijd is veel beter dan een oude atleet vroeger. En vroeger gingen ze al niet eens zo lang door. Alhoewel, elke, uh, elke generatie heeft wel een paar uitzonderingen gehad. Ken Rose stond nog finale, Wimbledon na zijn 40 Jimmy Connors halve finale, Joes ook op zijn 39ste. Ik denk dat door er zo over te praten, met dat ouder worden en die lading te geven, dan. Uh, dat, uh, dat hoeft helemaal niet. Mensen menen te zien dat Federer een stap langzamer is. Weet je wel? Ja. Alleen omdat hij 32 is. Kijk nou naar de feiten en, en baseer het niet op, op iemands wat leeftijd. Wat zijn dan de feiten? Is Michiel? dat Edberg-verhaal dan zo? Ik bedoel, wat, hoe zie jij dat? Ik bedoel, daar, daar Heel hoort, kort, het een kort nog even. Nou ja, Edberg, fantastisch wat Federer over Edberg zegt. Wat zegt Federer over Edberg? Edberg was degene die van die generatie, en er waren er meer in die generatie... het net geweldig afdekt. Geweldig anticiperen aan het net. Vedere is daar ook toe in staat. Dus ik denk, als hij iets van Edberg kan leren... is van, nou, als ik nou de aanval kies... Uh, hoe moet ik mijn positie aan, uh, spel aan het net doen? En dat kan hem straks op Wimbledon eventueel de titel opleveren. Maar dan moet hij wel consequent die aanval durven zoeken. Ja. En als iemand weet hoe Edberg speelt, dan ben jij het wel. Want je hebt drie keer tegen hem gespeeld, geloof ik. Ja, ja, zeker. E een keer ja. een half finale ook nog van een vloer. In, in, in Rotterdam. In Rotterdam, maar Marcella, uh, uh, tot slot, zie jij de, iets terug in het spel van Federer van de coach Edberg? Of is dat te vroeg nou, nog? Ja, dat is nog, uh, dat is nog te vroeg. Um, ja, wat wat Michiel zegt, die aanval. Ik denk dat we dat we dat nog van hem moeten gaan zien. Ja. Maar de vraag is of hij daar inderdaad echt 100% voor gaat, voor die ja, aanval. Ja. Het lijkt of je water kookt, maar ik denk dat dat nee, de de, is de een, verbinding is. Nee, ja, ja, dat is de verbinding. Ja, ja, eh, dank je wel, uh, Marcella, uh, voor je bijdrage aan dit uh, sportforum. We sluiten daarmee het uh, tennis uh, voor nu af. Zullen we het even over PSV gaan hebben, Thijs? Ja, prima. Valt behoorlijk Ik ben er over, klaar wat, voor. wat over te bespreken natuurlijk. No. Uh, niet echt een uh, goede eerste seizoenshelft, uh, understatement. Um, er zou wat rust moeten komen in de winterstop. Uh, Brian Ruiz werd op huurbasis gehaald. Uh, het mocht niet baten tegen Ajax, 1-0 verloren. Wat vind jij, was de nederlaag terecht? Uh, ja... Uiteindelijk wel, want ik vond dat, uh, dat Ajax uh, in de tweede helft beter was dan, uh, dan PSV. En eerst was het andersom. En als je dan, ja, je moet je scoren, het is heel simpel. Want Ajax scoort wel en PSV scoort niet. Dus dan is dat heel erg terecht volgens je. Jeroen Nelshoff, was er iets te zien aan verandering bij uh, PSV uh, nu de winterstop voorbij is? Dat er iets gebeurd is in de winterstop? Nou, ik ben heel sceptisch met uh, al snel conclusies trekken als je PSV even goed ziet voetballen. Want dat hebben ze voor de winterstop ook uh, bij vlagen best in wedstrijden gedaan. Uh, wat je ook zag is dat ze kansen misten. Nou, ik heb wedstrijden gezien van PSV. dan hoorden ze al binnen 20 minuten 4-5-0 voor te staan. Stond het nog 0-0 en vervolgens gingen ze onderuit. Uh, dus ik, uh, ja, ik, ik zag wel wat pit. Maar wat veel belangrijker is... is dat ik daarna de absolute wil om te winnen in de tweede helft... binnen no-time zag, zag wegvliegen. En uh, ja, dat, dat irriteert me mateloos bij PSV. Hè? Ik zie Adama Her in de 86e minuut gewisseld worden... Bij een 1-0 achterstand in een wedstrijd waar het om gaat. Waarvan ze zeggen van als we hem winnen, als we hem eruit halen, valt er misschien nog iets te bereiken. En dan zie ik een high five en een, en een knuffel en een goed gedaan. Ja, maar het, is, het is al de zevende keer dit seizoen, Jeroen, dat hij wordt gewisseld. Ja, maar, maar het PSV maar, maar het iets moet forceren. Is, als je eruit gaat, misschien kan de Michiel er ook, ook nog... Geef eens een voorbeeld dan. Voor mij hoeft hij nou niet voor de bank misselijk van een achterstand over zijn nek te gaan. Maar... Er mag toch wel iets uitstralen van uh, verdomme, we staan achter en uh, ja, we gaan ik, verliezen. Ik vind het belangrijk dat hij dat in het veld laat zien, moet nou, ik eerlijk zeggen. Het hebben. gebeurt allebei niet. Nee, en, en, en ik bedoel, Maher is wat mij betreft het grootste voorbeeld in dit PSV van iemand die snel verongelijkt is. en er allemaal niets van begrijpt dat mensen klagen en maar zeuren. En ik ben een van de grootste Maher-fans geweest tot de afgelopen zomer. Want ik vond hem fantastisch bij AZ. Maar ik zie het bij zoveel uh, PSV's. en de laatste keer voor de winstop tegen Ado ook een beetje bij de. Ja, je mag het niet zeggen, want dan krijg ik vast ruzie met ze. Maar bij de supporters, de gelatenheid van... ja, nou ja, we hebben verloren, maar het komt wel een keer goed. En joh, ik begrijp er helemaal niks van. Echt ja. niet. Maar anders reageert door supporters helpt waarschijnlijk ook niet, Thijs. Nou, kijk, bij PSV hebben ze dat... Wat is dat logisch... een symbool voor uh, de, de gelatenheid bij ja, nou, de club ik misschien? Dat, uh, ik heb ook geschreven naar die wedstrijd tegen Vitesse... toen uh, de, de fans en de spelers elkaar ergens diep in het dal uh, vonden... In een, in een omhelzing van... Uh, oh, wat hebben we toch slecht wat hebben we ons goed, ons best gedaan... maar het is niet gelukt. Ja, dat moet natuurlijk niet bij een topclub. Hè. Bij, bij PSV uh, mag je nooit uh, elkaar gaan troosten... als je op zo'n manier wordt afgeslacht door Vitesse. Dat is niet goed. Maar uh, wat Jeroen zegt, dat er dus uh, te veel spelers. Waaronder uh, inderdaad Adam Mehera, zei hij misschien wel: het voorbeeld. Uh, niet het vermogen hebben om, om alles te geven. Dat is volgens mij uh, heel erg uh, zorgwekkend. Want, dus het is een conditieprobleem. Ja, ja. Uh, nou, ik, ik heb het gisteren, dat, dat komt er nog eens bij misschien. Ja, ja ik maar. heb het gisteravond ook uh, aangeslingerd. En uh, op Twitter een beetje voortzet vandaag. Uh, het is heel raar dat PSV al, uh, al, al vijf wedstrijden op rij... in de tweede helft niet meer kan brengen wat het in de eerste helft laat zien. Dat is gebeurd tegen Feyenoord uit. Dat was de eerste helft een fase best wel aardig. Daar een zwak begin. Uh, Vitesse thuis was de eerste helft prima. Uh, ADO was de eerste helft redelijk. Uh, ik vond Utrecht de eerste helft dat PSV goed speelde. En, en vorige week was dat ook zo. En dan na rust, dan doet de tegenstander doet iets anders. De, die gaat wat verder van leer. Of uh, ze zetten wat om. En je ziet PSV niet meer. En... Ja, dat is volgens mij iets uh, wat aantoont dat die, die groep in ieder geval uh, ja, mentaal, maar dat is altijd heel erg moeilijk om dat uh, precies te, te, te duiden. Maar in ieder geval ook fysiek uh, niet in staat is om, om maar door te blijven gaan. En, ja, dat is volgens maar mij... In het verlengde van dat, van dat mentaal. Ja, hè? ik bedoel, uh, jij zegt vooraf: ik verbaas me erover dat Koku zegt. Uh, plaats 5 tot en met 8 is prima, want dat levert misschien via de playoffs. Dat is dat komt er dan toch ook nog eens bij. Ja, ja. ik weet niet. Jij bent coach geweest, Michiel. Maar dan, uh, kijk, het is elf punten met plek vier. Dat is best heel veel. Dat, dat begrijp ik ook wel. Uh, maar dan, dan, leg je toch die lat gewoon op plek vier en dan zeggen ja. we: we gaan ervoor. We proberen vanaf nu die plek vier te halen door al die wedstrijden te winnen. Ja. Mochten we die plek vier niet halen, omdat we, hè, dan. Moeten we genoegen nemen met een play-offback? Nou, ik zou je sterker vertellen, in de winterstop, dus dat, dat is nog drie, uh, twee weken geleden, toen heeft Cocu dat letterlijk gezegd: we moeten uh, zo hoog mogelijk mikken. En dan verlies je van Ajax, nou, een wedstrijd die je kunt verliezen. En nog, je verliest hem ook nog eens een keer met redelijk wat perspectief, omdat je gewoon best aardig speelt, gedeeld in die wedstrijd. Uh, is dat in één keer is dat weg, dat idee. Dus ik vind dat ook belachelijk. Het slaat als jij nog speler bent, dan denk je toch bij, jezelf, nou ja, oké, okay, als je straks een keer verliest, uh, en je staat daardoor nog zevende. Ze staan nu achtste. Ja, ja nou ja, He? weet je wel. Uh, Even dat naar Michiel, dat wat groep je, groep je haalde net Michiel aan. Nou ja, is dat als coach verstandig? Is dat, is dat realistisch? Kan ook nog, hè? Nou ja, goed, wat betreft uh, uh, het aangeven van uh, wat er in de toekomst allemaal kan gaan gebeuren, vind ik sowieso merkwaardig dat, je, dat er te veel uitspraken worden gedaan over hoe we het seizoen gaan eindigen. Terwijl het seizoen is nu bezig, dus als er inderdaad punten zijn die je op dit moment moet verbeteren, daar moet je je als coach over buigen. En of het nou, ik krijg ook elke vrijdag een mailtje uh, he, van, van Feyenoord... Dat, uh, hoe, hoe ze vol vertrouwen de volgende wedstrijd ingaan. Dat interesseert me helemaal geen bal. He, die 90 minuten, dan moet het gebeuren. En dan moeten ze laten zien. Dus ik, ik, ik krijg al de kriebels als ik zo'n mailtje zie. He, dus, dus hou je bezig met uh, het nu. En kijk dan bij PSV naar die spelers... Uh, wat is meetbaar? Dus inderdaad, als er fysieke dingen zijn... ga dan tot de bodem om te kijken of er fysieke problemen zijn. En uh, ja, het is, het, op mij komt het ook over als een samenspel van fysieke en mentale factoren. Overigens denk ik niet zo dat het is dat, dat, dat ze mentaal niet goed in elkaar zitten. Het gaat altijd om details... En die details moet je als, coach, als de coachingstaf achterhalen. Waar ligt dat dan precies ja, aan? Het en dat net... gebeurt net nu. En om dan, dan te gaan zeggen van ja, het is leuk... als we bij de beste vijf tot met acht komen. Dat, ja, dat vind ik het is maar onbestaanbaar maar net, uh, dat een coach zo'n uitspraak. Het is maar moet. net waar mentaal je lat ligt. Je zegt, ja, ik, ik weet niet of ze niet, mentaal niet goed in elkaar zitten. Dat, dat, dat, ja, ik bedoel, als ik naar Adam mij herkijk... om hem nog maar eens bij te halen... dan denk ik dat hij mentaal uh, niet goed in elkaar zit. Nou, laat ik het zo zeggen. Als je in de eredivisie speelt... of als je in de top 100 staat bij tennis dan beschik je over meer dan gemiddeld mentale hardheid... Of, of allerlei factoren die zijn eigenlijk al heel goed. Alleen, er worden topprestaties van je vereist. Dus je moet bij jezelf door zelfreflectie erachter komen... wat kan bij mij nog beter? En dat ontbreekt er misschien soms aan dat ze van... Nou, ja, ja. laat dat misschien maar weg. Denk nou, ik kijk, bij zegt. PSV is het, is het wel zo, en ik heb natuurlijk niet zomaar wat in de, in de ruimte lopen lullen. Uh, ik heb wat navraag gedaan. De, de, de testen, de dingen die ze kunnen testen, die zijn eigenlijk prima. Alleen je ziet het dus niet terug in wedstrijden. Dat, dat is iets wat bijna onverklaarbaar is. Maar over her terug te komen, ja, het lijkt een beetje op Maher-Beshi, maar ik vind dat wel, uh, omdat die jongen zoveel heeft gekost en zo hoog op de ranking staat als talent, dat we hem mogen bespreken. Hij uh, had bij AZ al een probleem, dat daar de testen ook uitwezen, dat hij nooit, bijna nooit over die 80% heen ging. Maar dan liep daar een trainer bij AZ vorig jaar, Verbeek. Nou, ja. als er iemand over testen sprak, dan was het Verbeek. Ja, maar die heeft hem er continu mee geconfronteerd. Maar die, en AZ werd voor seizoen, die wonnen de Beek, maar werden geloof ik elfde. Mm -hmm. Maar iedere keer uh, zei die Verbeek, kijk, die testen zijn prima, die testen zijn prima. Jullie moeten niet zeuren over vermoeidheid, want die mm -hmm. testen zijn prima. Mm -hmm. Maar als je het aan de spelers vroeg, dan zeiden ze van ja, zo'n test kan wel uitwijzen. Dat ik zoveel kan lopen en weet ik veel wat kan lopen. En, mm -hmm. Maar als ik na een training naar huis ga. Dan uh, uh, ja, die trainer van ons die houdt er bijvoorbeeld geen rekening mee. Dat er dan ook drie of twee kinderen zitten. Waardoor ik misschien een nacht niet slaap. Of dat ik misschien ja. privé wel wat zorgen heb. Of ja, praktijk weet ik zo wat. en theorie ligt ver uit elkaar. Ja, dan dat dat is uiteindelijk zetten. hetgeen waarop het tussen AZ, tussen die spelers en Verbeek is misgegaan. Dus ik vind testen allemaal heel heel mm -hmm. leuk. Maar om de nee, besting ik die ik testen zo. naar boven te halen... moet je volgens mij tussen je oren uh, nou ja, je in orde moet, zijn. Je moet analyseren uh, over welke mentale factor heb je het dan. Mentaliteitsgeheel van voelen en denken. Dus zijn zoveel dingen. En wat ik soms wel eens mis, is, is een stukje vechtlust. En, bij, bij, en soms een stukje intelligentie. Als Maher, na de wedstrijd tegen Feyenoord... hebben ze 3-1 verloren en hij zegt... nou, ik heb toch heerlijk gespeeld op 10. Ja, dat vind ik ook niet zo'n intelligente opmerking. Dat moet je toch begrijpen dat dat niet kan. Nou, dan moet je maar strainer uh, in de bus al bij zijn uh, Lurven pakken en zeggen van. Jij speelt volgende week op tien in de tweede. Ja, bijvoorbeeld. Denk ik. Michiel, wat is de oplossing? Nou ja, goed, zoals ik al zei, ik denk dat, uh, dat er in de coaching van deze jongens, uh, als ik met name bij het voetbal dan kijk, uh, zou je er nog te, ja, naartoe moeten gaan We zeggen van... jongens, uh, wil je een eind komen, dan, uh, dan zijn er een aantal dingen noodzakelijk. En misschien is het zo dat, uh, dat, dat sommigen gewoon te veel uh, ja, uh, worden verwend... en, ja, en, en ze worden gepemperd, wordt gezicht, ja. gepemperd maar, en dat ze, ja, je bent geweldig en iedereen en daar hebben dan mensen ook nog belang bij. Want een zaakwaarnemer heeft belang bij die mensen... dus die zal ook niet heel snel misschien heel kritisch zijn... Maar ja, het, uiteindelijk komt het toch neer van... van hoe, je wilt beter worden maar en het, spelers zien groeien. Dat het, is het mooiste wat er is het het als coach, het, denk ik. Het, het werkt kort. in het team toch ook zo dat je elkaar, eh, elkaar moet oppeppen... en het beste eh, in, elkaar, uit elkaar, in elkaar naar, naar boven moet halen. Ja, als ik naar PSV kijk... Uh, Mathijs, je hebt het over Ruiz gehad. Ik denk dat hij het komende half jaar vooral bezig gaat zijn... met weer aan spelen te komen om in vorm te zijn op een WK. En dat hij echt niet naar PSV is gekomen... om. Allereerst anderen te, te laten leren van hem. Nou, tot, op. tot slot, wat voor een kentering kan het vertrek van uh, Toyvone betekenen binnen het uh, binnen het team? Nou, die, die zal denk ik te verwaarlozen zijn, want Toyfone die telde eigenlijk al niet meer mee. Die, die heeft voor de winterstop nog redelijk wat wedstrijden gespeeld. Maar eigenlijk in die winterstop is hij al uh, richting de uitgang gemanoveerd. Op het trainingskamp heeft hij eigenlijk alleen maar apart getraind. Hij had een ja. hamstringblessure. Hij heeft gisteren al gewoon 60 minuten gespeeld bij Staderen. Dus die hamstringblessure is ook één grote farce geweest. Maar um, dus die, die telde eigenlijk al niet die meer mee. Niet dus mee. Dus ben je, ik... ben je Michiel, je had er wel een theorie over, geloof ik niet. Wat over Toivonen? Ja. Nou ja, goed. Uh, toyfone, dat... Uh, ja, ik verder niet persoonlijk... maar die heeft een aantal dingen laten zien bij PSV in het laatste seizoen... dat ik absoluut uh, meteen had gezegd van... wil jij heel snel wegwezen? Eh, ik, ik, ik heb hem kansen zien missen dat ik denk van... nou, dit is niet meer reëel. Eh, je kan wel eens een kans missen... maar dat je bijna de indruk krijgt van... Nou, hij schiet hem er expres over. Nou, nou, Ik geloof niet in een topsporter die bewust uh, de, de zaak verstiert... voor zijn elftal, daar geloof ik niet in. Maar die jongen die heeft wel een aantal maanden echt niet zijn best gedaan. Ik heb hem warming-up zien doen... Voor, voor, om in te vallen langs de lijnen. Dat hij met zijn veters los... en uh, dat hij echt nauwelijks inspanning deed om warm te worden. Uh, ik heb hem uh, in de rust van wedstrijden... vaak niet eens naar buiten zien komen. Zat hij gewoon ergens op een bankje thee te drinken. Dus die is een hele poos echt bezig geweest met een boel traineren. En ja, dat is natuurlijk heel erg slecht. En daar had Koku op in moeten grijpen. Dan had hij meteen kunnen laten zien... met deze trainer van niet te spotten. Ja, en dat, nou, dat bereid dus tot. nooit meer recht. Als, als je dat nee, denk, maar, hoe maar, krijg je dat als trainer dan nog recht? Maar, dat heb niet wakkelijk. Nee. Nou, hij is naar Rennes nu... en er zat een strik om uh, vanuit uh, Eindhoven wellicht. Even naar het bekertoernooi. Uh, Ajax, AZ, NEC en PEC Zwolle. De laatste vier van dat bekertoernooi. In de halve finale komt Peck tegen NEC te staan... en Ajax speelt tegen AZ uit. Amsterdam Amsterdammers versloegen in de kwartfinale. wat er al even al fijn Feyenoord met 3-1. Volgens de beide coaches... was er op deze overwinning weinig af te dingen. We waren niet in staat om dat uh, 90 minuten zo te spelen. En ik vond ook dat we met name in een aantal momenten in balbezit uh, niet vast genoeg waren. Uh, en dan zie je het verschil tussen Ajax en Feyenoord. Maar we hadden echt moeite om uh, doorheen te komen. Op de, in de rust hebben we de poppies iets anders in de, op het middenveld gezet. En toen zag je ook dat we eigenlijk aan het voelen kwamen. Nou, concentratie kan het zijn. Kan ook kwaliteit zijn. Uh, wat wij nog ten, ten opzichte in dat onderdeel van het voetbal uh, achterliggen op Ajax. Ja, dat waren de beide coaches. Michiel Schapens als uh, fijnorder. Uh, hoe zat je op de bank of stoel of gewoon uh, te kijken? Ja, zoals ik net al zei, bij dat moment van de dag. Kijk, ik, ik vind als je dus merkt dat je tegenstander zo slecht voetbalt, ja, dan moet je met een, heel, met een enthousiasme eroverheen gaan. En, en ja, ze kwamen dan. Je zou bijna kunnen zeggen, het is jammer dat ze 1-0 voorkwamen. Want daarna. Ja, dan laten ze gewoon na om, om, om door te drukken. Maar Michiel, en, ze voelen het niet. Ze voelen, dat is kwaliteit. Ja, dat, ja. Ze hebben het niet in de gaten in het veld. van als we nu... Nou, zijn wel, ja, ze kunnen het zijn niet. Ze zijn wel dicht bij 0-2. Uh, Schaken, het ik. Ja, ja maar, het maar ze kunnen het blijkbaar kans niet. Als je gas en, uh, ja. geeft... Dan, dan, dan... Nee, maar er waren twee momenten... dan zijn ze op driekwart van het veld in de aanval. En dan zie je die speler kijken. En dan, dan denkt bijna... van nou, Hij denkt bij zichzelf, we staan 1-0 voor. Dus geef maar weer een tikje terug. En op een gegeven moment wordt het dan... dan, dan Komt, krijgt Mulder wel twintig ballen. Nou, dat heb ik in het verleden vaker gezien. Dan denk ik van nou, als je zoveel kwaliteit hebt... dan kan je op zo'n moment Goed, toch ook het, wel iets anders laten zien. De opdracht was natuurlijk, denk ik, voor Feyenoord... vooral uh, uh, niet zozeer om in, in uh, balbezit uh, Ajax-pijn te doen maar meer uitbalbezitters op het moment dat Ajax de bal had zie je ze compact staan Ajax komt er niet doorheen ze krijgen de bal niet tot bij Boyan. het staat fantastisch bij Feyenoord maar ze ruiken ja. niet het moment nou, maar, maar Ajax was de... toch Ajax, sorry maar Ajax was in het begin toch echt heel belabberd ja wel met geen bal maar met de bal en, ja, maar nou, ze en waren er is ze een verschil tussen ze de bal met, hebben. Of ze de bal niet met hebben. de bal en zonder de bal waren ze slecht. En Feyenoord, uh, de, de, de verdedigers van Ajax, stonden voortdurend op één lijn. In een hele rare, rare opstelling stonden ze. En, en Feyenoord kwam er een paar keer uh, met zo'n paasje tussen de linies doorheen. Ja, als je dat dan merkt, dan zeg je toch van... jongens, uh, hey, heb je het gezien? Uh, we gaan, er, we gaan ja. door. Maar als je dan op een gegeven moment in de avond bent... en je gaat terugspelen, ja, dan geef je toch eigenlijk zoiets van... ja, nou ja, we staan 1-0 voor. En dat moet je tegen Ajax niet doen als Feyenoord zijnde. Want, ja, bedoel, misschien verlies je ook als je moedig speelt. Maar ja, dan, dan, dan heb ik er wat meer vrede mee. Want ik merkte nu ook aan die Feyenoorders zelf... dat uh, ja, ze waren boos en teleurgesteld en dit en dat. Maar had dan gewoon uh, ja, wat, wat meer lef getoond. En dan, dan, dan heb je misschien ook meer vrede... als je dan alsnog verliest in de spectaculaire wedstrijd. Maar nu geef je toch gewoon weg. Hè? Maar Jeroen Elshoff, heb je wel het idee dat het in dit Feyenoord er wel zit... waar we het net over hadden bij PSV... waar het een klein beetje zo niet heel erg aan ontbreekt... dat het er bij Feyenoord er wel in zit en dat het gewoon wacht is... op het moment dat dat, dat eruit komt, wat Michiel bedoelt? Ja, dat, dat, ik vind dat heel, echt heel moeilijk te zeggen... want ik denk dat Feyenoord... Uh, zal denk ik wel blijven meedoen om de titel. En dit soort wedstrijden staan... Uh, ja, die zich. topwedstrijden staan, staan gewoon op zich. Dus uh, Kijk, Feyenoord heeft natuurlijk ontzettend veel kwaliteit. Bovendien hebben ze een spits uh, ja, die er 25-30 maakt. Dat maakt al een groot verschil. Waardoor je, waardoor je tot het einde normaal gesproken zal blijven meedoen. Mocht hij uh, niet geblesseerd raken. Want Feyenoord heeft wat dat betreft wel een wat, wat smalle selectie... op een aantal plaatsen waar Ajax wat meer keuzes heeft. Ja, om Feyenoord uh, nu... Uh, uh, af te schrijven op basis van dat ze in de tweede helft weggespeeld worden door Ajax. Nee, Ajax is gewoon, denk ik, wel iets verder. Heeft ook meer van dit soort wedstrijden. Daar zie je ook het verschil: Champions League. Hè? Hm. Ajax heeft thuis tegen Barcelona gespeeld. Ajax heeft thuis tegen Celtic gespeeld. Nou, dat zie je in dit soort wedstrijden wel gewoon naar voren komen. Niet van slag raken. Uh, weten hoe je iets om moet zetten. En de Boer is wat dat betreft ja, ook een, ja. he, een he, geweldige he, trainer. He, he, he, ja. Maar wat ik net bedoelde te vragen is: ik, ik schrijf ze niet af. Ik zeg alleen: verwacht jij wat Michiel zegt uh, van dat een beetje die durf die er ontbrak, of je wel ziet dat dat er wel in zit... en dat het nou ja, potentie ik, heeft ik om vind, eruit te komen. Ik vind, ik, vind, uh, ik vind dat Feyenoord vaak genoeg wel leffen en durften... Uh, en Utrecht de bijvoorbeeld de eerste heel andere tegenstander. Utrecht spelen ze volledig goed. van de mat. De ja. beste wedstrijd die ik voor Feyenoord ja, heb DPSV gezien. Ja, met ook. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat bij Feyenoord... De, de, dat je uh, van de week heel goed hebt kunnen zien... dat Feyenoord gewoon een, een mindere titelkandidaat dan Alex is. Omdat... Ajax dat moment wel herkent. Wanneer pakken we door? Ja. Wanneer gaan we nu gas geven? En Feyenoord, kijk, wij zien het allemaal... vanaf ja, de, de tribune op, de, op thuis op de bank. En dan zeg je, ga nu door, ga nu door. Dan pak je ze, dan schakel je Ajax uit. Dan uh, zorg je voor een stunt. Maar de spelers zien het niet. Maar dat is, het niet. dat is is ja. precies... Uh, want er werd uh, achteraf nog een hoop over, over gezegd en geschreven... dat, uh, dat, dat een aantal... Volgens mij koeman had gezegd: nou af op Ajax is net iets verder. Nou, dat wat jij nu aangeeft, dat is nou precies wat hij bedoelt: mm. uh, uh, ruiken wanneer je tegenstander kan vastpakken, het moment in een wedstrijd kiezen in topwedstrijden en niet tegen. Nou, pak hem. Uh, Palmeiras of, of, of ja. Utrecht. Ja, ja. Overigens heeft Frank de Boer wel gezegd dat hij uh, specifiek op die wedstrijd hardheid ook uh, ja. heel erg de nadruk legt. Dat spelers die tegen het eerste aanzitten of het jongere spelers, dat die al nu al uh, dat er speciaal een oefenwedstrijd wordt uh, ja. georganiseerd. Ja. Om de jongens ook bij PSV. Om de, ja. een, een, om de drie dagen een wedstrijd te kunnen laten spelen. Ja. Je ziet natuurlijk ook wel de smaken die Ajax heeft. Want uh, nu speelde hij met, met Denswil en Veldman. Dan komt uh, uh, uh, kriek iets voor. En dat gaat dan uh, vrij moeiteloos. Nou, dat, dat is toch een luxe als je er twee, drie kan inzetten. Mm. En dan gewoon op zo'n manier kan spelen. En, en dat heeft Feyenoord ook niet. Michiel Schapens, hoe belangrijk is het voor een uh, sporter... om een ritme te hebben, zoals Ajax nu doet... om de drie dagen een wedstrijd? Als hij er niet is, dan plannen we er gewoon heen. Nou ja goed, ik denk dat het heel sterk is dat, uh, dat Ajax inderdaad met, met drie uh, wissels komt. En dan gewoon weer vrolijk verder gaat. Maar je zag wel dat ze in de eerste half uur even moeilijkheden hadden. Om, dat, om, om, om aan elkaar te wennen en weer te spelen uh, wat je daadwerkelijk kan. Dus ze hadden het echt moeilijk. Dus het is niet altijd even eenvoudig om maar uh, weer andere spelers op te stellen. Ik geloof wel in een, een, een team... Uh, wat voortdurend met elkaar speelt. Dat is toch wel een voordeel, denk ik. Dat, dat, hè, dit, was, dit was echt een kans voor Feyenoord... juist omdat nieuwe spelers weer uh, speelden, denk ik. Ja. Hè, en een groot voordeel dat Sim de Jong... die tegen Feyenoord bijna altijd heel goed speelt... die, die was er niet bij. Dus ik had echt wel, wel, wel goede hoop. En dat eerste half uur was gewoon doorslaggevend. En... Uh, maar ik, vind, ik heb wel bewonderingen over de manier waarop Frank de Boer het bij Ajax doet. Want uh, ja, uh, iemand daar valt toch niet mee te spotten met zijn resultaten... en de manier waarop hij het aanpakt. Maar hebben we het ook over karakters, hè? Ik bedoel, ja. als je het hebt over, en over karakters in je elftal... ik bedoel, zo'n Daily Blind... Uh... Dat is de ontwikkeling van die jongen ook als, als leider in het veld. Is, is wel echt wel ongelooflijk. Hoor, ja, vind ik. zeker. Ja. Maar wat je ook ziet is dat bij jongens, bij, bij spelers van Ajax. zie je in dit soort wedstrijden. die jonge jongens zie je ook eh, glimpen van klasse. Soms wat langer, soms wat korter. Bijvoorbeeld, als je dan zo'n Daily. of bedoel, sorry, Davy Klaassen tegen, tegen PSV. die doet een paar dingen. die ik ook van Maher wil zien. En die zie je dan niet. Ja. En, en Veldman zie je tegen, uh, tegen Feyenoord ook een paar keer ingrijpen. wanneer je denkt van ja, dat is een gedecideerde verdediger. En dat zijn allemaal dingetjes die je bij die andere ploegen dan weer net niet ziet. Maar dan zie je toch ook dat ze elkaar allemaal oppeppen, weet je wel. Ik ja. bedoel, blind met Klaas. Achterin Wil Veldman. Ja. Concurreren met mooi Zander. Zo til je een team omhoog. Dat ja. heb je nodig. Ik bedoel... eh, was een van jullie over in het in het stadion? Of niet? Niet tegen Feyenoord. Of jullie wat over het spandoek uh, ja. hebben? Of jullie wat over uh, van het dat de, de schandaal? Wat daar, uh, ja. wat daar gebeurd is. Ja, een ja. spandoek over een, uh, heb wel gezien, een, we een fan, de fan van Feyenoord die overleden was aan, uh, aan kanker. En een enorme spandoek wat uitgerold wordt op het moment dat Edwin van der Star uh, ja. uh, betoogde uh, stap tegen de heeft er een fantastische column over geschreven in het AD uh, uh, vanmorgen. En uh, wat, ik, wat ik nog, ik bedoel, kijk. Waarschijnlijk gaat er vooronderzoek starten. Die, over. En terecht. Ik bedoel, uh, voor zover het aan te pakken is, probeer het aan te pakken. Maar wat ik nog het meest niet begrijp is dat er voor die wedstrijd van alles wordt gezegd. Uh, onderling over het weer proberen uh, met uitsupporters naar elkaars wedstrijden te gaan. En dan ga je, ga je dat soort, ja ik vind het echt een debiele actie. En, uh, de, de, de, de, de, dat soort acties uit te halen, ja, dat, dat zal uh, in de toekomst niet makkelijker maken... om weer Feyenoord en Ajax-supporters bij elkaar in het stadion te krijgen. Ja. Uh, AZ wil graag uh, naar de finale, uh, speelt tegen Ajax. Uh, Michiel, uh, wat, denk je dat AZ een kans heeft? Nou ja, AZ heeft natuurlijk, uh, altijd, op zich, natuurlijk altijd een wedstrijd op zich. En ze hebben ja. vorig jaar natuurlijk ook van Ajax uh, in de beker gewonnen. En um, misschien dat zij wel weten te profiteren van, uh, van een, van een roulatiesysteem. Uh, en het is bovendien uh, bij AZ. Dus natuurlijk uh, ja, ja, heb je altijd een kans. Ja. Jeroen? Sorry, wat was je vraag? Of AZ een kans heeft tegen Ajax? Ja, AZ heeft thuis altijd een kans. Maar uh, dat moet alles, alles uh, meezitten. En AZ heeft een... Uh... Nou, een elftal wat bij de eerste acht kan spelen, maar zeker niet zo'n goed elftal als, als, als voorseizoen. Zeker nu Martens weg is, die er nog wel in de thuiswedstrijd tegen, tegen PSV bij was. Eerder dit seizoen, of tegen Ajax moet ik zeggen, want AZ heeft van Ajax gewoon in de competitie. Um, het kan, maar uh, ik zou Ajax wel als favoriet willen bestemmen, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, Thijs? Uh, ja, Ajax is favoriet. Maar ik ben wel uh, altijd onder de indruk van hoe Dik Advocaat in zo'n wedstrijd zijn ploeg geprepareert. Dus die vindt toch vaak wel een, uh, een manier om het in ieder geval die tegenstander, die betere tegenstander, heel erg lastig te maken. Dus ik weet zeker dat, uh, dat Frank de Boer dat ook beseft. En dat hij weet dat Ajax daar echt uh, goed moet zijn om uh, die bekerfinale te halen. Ja, Pex Zwolle en NEC, andere halve finale. Uh, Pex Zwolle heeft geloof ik... Wat is het? Vier keer thuis of vijf keer thuis tegen amateurs gespeeld, geloof ik? Uh, geen uh, geen uh, Eredivisieploeg gehad. Nee, ja. ja, goed, dat, dat is bekervoetbal. Uh, laten we dat ook maar zien als de Fortuna, charme. Fortuna hebben ze ook nog gehad. Ja. ja, dat, dat laten <laughs> we ook zien als de charme. En, uh, en van de week hebben ze dat heel professioneel gedaan. waar dankzij een keeper die niet zo heel erg goed was. Nou. Die arme Hans die was natuurlijk helemaal, uh, helemaal klaar voor een, uh, voor een nieuwe stunt. Alleen, ja, zijn keeper was er niet klaar voor. Die jongen die had geloof ik drie ketters in een kwartier. En het stond er drie ja, ik, ik hou ervan hoor. Ik hoop dat. En uh, ja, nu krijgen we het. Uh, PEC of NEC in de, in, in, in de Kuip. Weet je wel. Ja. Uh, Zo'n hele. Volksverhuizing. Uh, Volksverhuizing. Ik vind het ja. helemaal geweldig. Weet je wel. Of is het de laatste keer volgens mij. dat de verliezend uh, finalist. Uh, in aanmerking komt. voor een plek in de Europa League. Hè? vanaf volgend seizoen. Ja, ja of zo was het anders. dit seizoen al. Nou weet ik het even kwijt. Ik denk dat, ik dat, weet dat ook ook. gezegd dit seizoen al was. Maar dacht dat, dacht dat, ik ja, dat, dat zou zeker. ook heel goed kunnen. Um, in ieder geval. ik heb dat ergens uh, opgeschreven. En nu kan ik het even niet meer vinden. Want dat hebben we voor de uitzending even opgezocht. Want dat is natuurlijk wel van belang. Want anders schuift dat door, geloof ik, naar de eerstvolgende positie in, in de ranglijst. Is um, dus even... wel lekker. <coughs> Precies. Kunnen ze dan nog voor plek 6 gaan, Wat bedoel je? Um, even nog naar het andere uh, voetbalnieuws van deze week. Uh, het aftreden van de uh, voorzitter Rosé, of Rosel, zoals je het schrijft... van uh, Barcelona, naar aanleiding van de transfer van, uh, van Neymar... Waren jullie verrast toen je hoorde dat het geen 40 miljoen was, maar ik geloof 82 miljoen? Nee, bij Barcelona niet. vandaag dan weer wel een gemaakt. Nee, dat is. Uh, kijk, Sandro Rossell is heel lang, uh, volgens mij, directeur Nike Zuid-Amerika geweest. Ja. Er zijn een hele hoop uh, dubieuze uh, Nike-transfers uh, gedaan uh, de afgelopen jaren. En ik denk dat Rossell uh, uh, beseft dat er een enorme beerput open zal gaan. En dat uh, zijn FC Barcelona, dankzij onder andere zijn aansturingen grote problemen gaat komen. Dus daarom is hij weggeraan. En. Ja, rondom die Braziliaanse spelers... Die, waar die spelers passen al op 11-jarige leeftijd... Uh, in, uh, in partjes worden verkocht... aan iedereen die een paar dollar te besteden heeft. Ja, dat gaat een keer mis. En de vader van Nijma... dat is volgens mij ook niet echt bepaald een de, de, de, de, de, de, de raketgeleerde... maar die heeft wel 40 miljoen dollar... op een rekening van een BV gekregen. Dus ja, zeg het maar. Ja, ja. Uh, afval, ik weet het wel. Afval, afvaluist je trouwens weer bij de selectie. Die is weer uh, wedstrijdfit uh, verklaard? Ja, ze Wat? willen hem heel Varselogen. graag uh, nog proberen te sluiten maar... Uh, ik. Ik denk dat ik wel redelijk goed geïnformeerd ben en dat Afvalaai daar zelf helemaal uh, geen behoefte aan heeft. Mm. Die, uh, die snapt dat hij volgens mij beter uh, kan. Uh, ja, trouwens, beter of dat beter is, is de vraag. Maar in ieder geval, die denkt dat hij beter daar kan blijven en optrainen en uh, volgend jaar op, uh, opnieuw beginnen in de, in, in de zomer. Maar waarom? Ja, waarom? Uh, ik denk dat hij uh, beseft dat het bijna onmogelijk is om nu bij een nieuwe club ergens in te stromen. Maar is het dan, uh, want jij zegt dat je goed ben, bent uh, ingevoerd, is het dan bij die jongen wel nu eindelijk uh, misschien uh, doorgedrongen dat hij dat niveau bij Barcelona niet aan kan? Want dat heeft hij toch ook heel lang gedacht. En zeker na zo'n lange blessure lijkt ja. me dat volstrekt onmogelijk. Ik, dat, hij, dat, dat hij denkt dat hij het niveau aan kan. Hij heeft natuurlijk in zijn eerste periode daar, heeft hij, als je kijkt naar de minuten, heeft hij best wel, is, ja. hij heeft toen in de winterstop gegaan, en heeft hij best wel veel mee mogen doen. En Guardiola liet hem ook nog invallen in de Champions League. Nou, hij was echt twaalfde man daar. 2010. 12, lang geleden, elf, ja. elf zelfs. Elf, ja. Het is lang geleden, maar daarna is het natuurlijk alleen maar geblesseerd geweest. En uh, dan is het natuurlijk lastig om te zeggen... Ja, ik kan het niet, dan ga je toch denken als voetballer... van ja maar als ik fit ben, dan ben ik weer wel twaalfde man niet En er is natuurlijk niks mee om twaalfde man was. te maar zijn. Maar stel, uh, stel dat hij nu niet daar aan spelen toekomt... wat uh, volgens mij uh, gaat gebeuren. Ja, dan moet je dus de komende zomer een transfer gaan maken... met 18 namen uh, bijna niks aan wedstrijden. Ja. Het dat, dat, ja, waar ga je dan terechtkomen, vraag ik me af. Ik denk dat je als je bij Barcelona wegkomt en uh, dat je dan toch nog naar heel veel grote clubs kan, dat, dat bewijst. Nou uh, ja, ja, dat je bewijst. Dat bewijst. Je kwam in Duitsland terecht. Bij Het bij cluben, bij drie landen bij baas Roma terecht en zo. Dat zijn toch geen misselijke verenigingen. Ja. Nog even, want we willen natuurlijk het verhaal van deze week nog even heel kort bespreken: Bas Nijhuis, de deugniet. Ja, als ik Bas. De dat hij op schoolreisje iets stouts heeft gedaan en die mag twee weken niet fluiten. Ja, als ik bij huis was, dan zou ik uh, acuut ontslag nemen als arbiter. En dan zou ik overal mijn vragen doen om meneer Van Egmond. Uh, is uh, eindelijk duidelijk te maken dat hij niet als een of andere uh, dictator. dat scheidsrechterswereldje moet uh, even moet uitleggen. Trainingskamp voor de scheidsrechters in Turkije. Hij is over een balkon geklommen naar een collega. en die hebben s'avonds. Uh, ja. ja, nee, ze hebben ze daarna gelopen. Ze, daar ze hebben niet eens over de gangen gelopen daarna. Hmm. Het is, eh, heeft, ze zijn bij elkaar geweest. En het is, het is te gek voor woorden dat hij gestraft wordt. Het is echt, uh, echt uh, te gek voor woorden. Hij heeft daar, de eerste avond was zijn assistent die die vaker ziet dan zijn eigen vrouw. Want die gaan uh, uh, overal naartoe. De eerste avond heeft hij aan de receptie een pasje gevraagd. Dat tegen de deur van die assistent gehouden. Goh, ben je al naar bed? Drinken we er nog een bij jou op de kamer? Iedereen lachen. De tweede avond heeft hij geklopt en gezegd... de roomservice deed die assistent weer open. Iedereen lachen. De derde avond was die assistent zo handig om die deur op slot te doen. Maar uh, de andere assistent had de kamer naast hem. Dus zijn ze over een klein muurtje geklommen op, uh, op, op, op, op, op vijf hoog of zo. Niemand heeft daar last van gehad. Geen enkele andere gast. Van Egmond wist het niet eens. Ze zijn daarna bij het ontbijt. Uh, bij elkaar gekomen, hebben ze lachend, zoals dat gaat, uh, en of het nou mannen of vrouwen onder elkaar zijn, uh, uh, uh, dat aan elkaar verteld. Dat is bij, via, via iemand toch bij Van Egmond terechtgekomen, die heeft aan het einde gezegd van dit gedrag past niet bij scheidsrechters, hier volgen maatregelen. En dat betekent ook uh, de, de, de, de slangenkuil die de scheidsrechter ja. beeld is, want dat is echt. Uh, eentje, uh, het ja. wantrouwen onderling is enorm, want het komt in een krant terecht, in de telegraaf, die, go die goede contacten hebben. En ook het hele gebeuren met Mackely... die een rare sketch opvoert met, met, met Blatter. Die, die, die, die scheidsrechters als die bij elkaar komen... voor maatwerkbijeenkomsten en weet ik het wel... die kijken tegenwoordig alleen maar naar elkaar... en durven niets meer te zeggen... omdat ze weten als er maar iets geks gebeurt... dan staat het in de krant. Nou, Dat is het slechtste wat je in een, in een organisatie kan hebben, denk ja, ik. Ja. Eens. Ja. Goed, we gaan afronden. Ik wil even weten, Michiel, wat ga je doen uh, dit weekend? Wat ga ik dit weekend doen? Ja. Um, ja. Vooral de sport volgen. Dus ja. uh, in ieder geval de finale met veel uh, aandacht bekijken. Ja. En kijken of Wavrinka toch nog uh, ons kan verrassen. Jeroen Elsoff, wat ga je doen in het weekend? Ik ga zometeen met Thijs naar uh, PSV AZ. En morgen naar uh, de Aanlaashorst. Kroen Daken. Ajax. Daken. uit Ajax. Danken, Ajax. Ja, Thijs, wat ga jij doen? Ik uh, ga met Jeroen dag naar, dag naar uh, PSV AZ. <laughs> en uh, morgen ga ik uh, naar het kraamfeest van mijn nichtje. Het, uh, mijn broer heeft een baby'tje gekregen. Gefeliciteerd. Anna. Goed zo. Uh, Patrick weekend, Allen. Ik geef jullie mee dat Gert-Jan Verbeek zijn eerste overwinning in Duitsland te pakken heeft. Baart eraf. 4-0 ja. en de baart kan eraf, inderdaad. Dat werd tijd ook. Uh, dat had hij laten staan tot de eerste overwinning. Nürnberg won met 4-0, is van Hoffenheim. Hoppla. Jammer. De ranglijst heeft het verder nog geen gevolgen. Nürnberg blijft een voorlopig voorlaatste in de Bundesliga. En Biden was de grote winnaar. De titelverdediger was gisteren al uh, te sterk voor Borussia Mönchengladbach. En zag de concurrentie punten morsen. bij Leverkusen verloor bij Freiburg. En Borussia Dortmund speelde gelijk tegen Augsburg. Zojuist is ook uh, Real Madrid afgelopen. Real Madrid heeft uh, met 2-0 gewonnen van Granada. Uh, ik verwijs u nog even naar uh, vanavond. Dan is hier natuurlijk NOS langs de lijn met uh, Ronald Boot. Wat mooie wedstrijden. ADO, uh, ADO Den Haag tegen uh, Feyenoord begint om... Kwart voor zeven, om kwart voor acht Roda tegen FC Utrecht. Om kwart voor acht ook NAC Breda tegen Peck Zwolle. En dan om kwart voor negen, ook een mooi duel hoor, ook niet misselijk. PSV tegen AZ. Dat vanavond vanaf zeven uur in NOS langs de lijn. Ik wens ook een heel prettig weekend. Zometeen het NOS-journaal van zes uur. Graag tot de volgende keer. Dag.